de fractie van Christendemocraten en Conservatieven blijft ondanks fors verlies de grootste in het Europese parlement. Dat blijkt uit de eerste prognoses van de verkiezingen. De Luxemburger Jonker heeft daarom alvast het voorzitterschap van de Europese Commissie opgeëist. Hij zegt op Twitter dat de Christendemocraten bezig zijn de verkiezingen te winnen. Jonker is hun kandidaat voor het voorzitterschap. De Sociaaldemocraten blijven de tweede fractie, gevolgd door de liberalen. Winst is er voor de meeste euroceptische partijen. Zo lijkt Front National in Frankrijk de grootste. Te worden. De PVV en Vlaams Belang behoren tot de weinige eurosceptische partijen die verliezen. De opkomst was 43,1 ongeveer gelijk aan vijf jaar geleden. Bij de Belgische verkiezingen zijn de Vlaamse nationalisten de grote winnaar. De NVA van Bart de Wever haalde in Vlaanderen ruim 30 van de stemmen... en wordt daarmee de grootste partij in zowel het Vlaamse als het landelijke parlement. Of de wever een rol kan spelen bij de formatie op landelijk niveau is de vraag. Want de huidige coalitie van premier Rupo houdt een ruime meerderheid. De presidentsverkiezingen in Oekraïne lijken te zijn gewonnen door de schatrijke ondernemer Poroshenko. Volgens exit polls heeft hij 56% van de stemmen gehaald, waarmee een tweede ronde niet nodig zou zijn. Poroshenko staat bekend als gematigd. Hij wil de banden met de EU aanhalen, maar ook de relatie met Rusland verbeteren. De Poolse oud-president en vakbondsleider Lech Walesa heeft gereageerd op het overlijden van zijn voorganger, generaal Jaruzelski. Walesa noemt hem een tragische figuur over wie alleen God kan oordelen. Het is volgens Walesa moeilijk te zeggen of Jaruzelski nou een patriot was of een verrader. Jaruzelski was de laatste communistische leider van Polen. Hij is 90 jaar geworden. Dan nog het weer vannacht op de meeste plaatsen droog. Alleen in het zuiden kan een bui vallen. Morgen breiden de buien zich langzaam uit naar het noorden. Het kan onweren en lokaal valt er veel regen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Show. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.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 toen wilde ik graag part-time werken. Maar in die tijd hm. was het nog niet gewoon om part-time te kunnen werken. Dus ik heb ontslag genomen en ik hm. ben als vrijwilliger bij Teen Challenge in Haarlem gaan werken. Oh, Want ja. Teen Challenge was verbonden aan de Pinkster-gemeente waar ik kwam. Waar ja, daar kende jij altijd. Ja, zonder. daar kerkte oh, ik. Ja. Dus uh, ja, dat was gewoon heel erg leuk om daar hm. wel eens te koken, de administratie te doen ja. en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 Ja, ja, klopt. Daar is nu een heel groot uh, verslavingscentrum... Ja. Uh, ja. waar mensen kunnen afkikken van allerlei dingen. En psychiatrie ook voor kinderen, van alles en nog wat. verslaving van... ja, gokken, van alles en nog wat. Ja, dat is helemaal van deze tijd. Ja. Uh, al ja, die jammer. extra verslaving. Ja. Zelfs uh, ja. internetverslaving heb je ja. nog. Uh, en ja. alcohol natuurlijk is wel bekend. Ja. Nou, het is, ja, is goed om te weten dat dat uh, in Dordrecht zit...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 dat vind ik dus heel mooi.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 Dus dat is een hele gezellige ochtend. En allerlei sprekers, ja. gezelligheid, verschillende onderwerpen. We hebben ook een, een kleine boekentafel en daarnaast hebben we ook een cadeautafel. Hm. Dus hè, als je een leuk cadeautje voor niet zo vreselijk veel geld wil kopen... Ja. is het leuk te kopen. Die opbrengsten gaan we ook sturen naar Polen. Hm. Polen is natuurlijk een ja, redelijk arm land... Ja. En daar ondersteunen we de ACLO-dames. Mm. Zodat ja. zij ook bij elkaar kunnen komen. Ja, dat is een heel goed doel. Hè? Dat is iets andere goede doelen om mensen te helpen. En, ja, jij vertelde over gebedsverwoordingen, naar aanleiding van je man.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 Auch ein Sünder verloren, wenn du stirbst. Doch heb den Kopf, weil lieb.